De pakketbezorging door PostNL komt langzaam weer op gang. In een aantal distributiecentra zijn eigen personeel en ingehuurde krachten ingezet. De stakingen begonnen dinsdag. De pakketbezorgers zijn het niet eens met de nieuwe tarieven die PostNL hen wil bieden voor de bezorging van pakketten.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 De staatsloterij noemt de beslaglegging op zijn administratie buiten proportioneel. De stichting Loterijverlies heeft hiervoor toestemming gekregen van de rechter. De organisatie vertegenwoordigt zo'n 40.000 mensen die hun inzet terug willen. Door de administratie in te zien kan de stichting de hoogte van een schadeclaim bepalen. De staatsloterij vindt dat de stichting op de zaken vooruit loopt omdat de kwestie nog onder de rechter is.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 Bedrijven moeten 11.000 arbeidsgehandicapten aan het werk hebben in 2016, dat vindt staatssecretaris Kleinsma. Als ze dat aantal niet halen stelt Kleinsma alsnog een kwotum in waarbij er een verplichting komt. In het sociaal akkoord is afgesproken dat bedrijven arbeidsgehandicapten vrijwillig in dienst nemen, maar daar stelt Kleinsma nu een voorwaarde aan.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 En er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam staat tussen knooppunt Ouderrijn en Utrecht Lageweide 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. Op de A4 Delft richting Amsterdam tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp ook 3 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A12 Utrecht richting Arnhem staat 3 kilometer file tussen Driebergen en Maarsbergen. En tot zover de verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Chris Keijner. Weet u het nog, die rel rond onze Jeroen Dijsselbloem? Die gezegd zou hebben dat de manier waarop de Cypriotische banken werden aangepakt... een blauwdruk was voor de manier waarop Europa in het vervolg slechte banken gaat aanpakken? Schande. Hoe kwamen ze daarbij, die journalisten? Gisteren werden hij en zijn collega's het eens over precies die aanpak voor heel Europa. Een soort uh, bouwdruk, als het ware. Goedenavond, welkom bij het Oog op Donderdag. Als Rutte niet doet wat Wientjes wil, namelijk het tafelzilver verkopen... dan heeft hij dan überhaupt nog vrienden over in het maatschappelijke speelveld. En wat doet er tegenwoordig nog helemaal een beetje tafelzilver? Zilver heeft John Engels al lang achter de rug. De 78 jaar jarige dit jaar voor Diamant. En doet dat ook live hier in onze uitzending... rondom enkele van zijn talloze jazz-anecdotes. En wat zou de zilveren Mandela tegen Barack Obama zeggen... als ze morgen nog konden spreken? Dat zijn zo'n beetje de hoofdkwesties vanavond in het oog. Dat begint met onze overzichten van nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 27 juni. Als we één ding in deze tijd niet moeten hebben na zeven jaar... Nauwelijks groei van de economie is het lastenverhoging. Ook werkgeversvoorman Bernhard Wientjes sluit zich dus aan... bij het groeiende koor van bezuinigingstegenstanders. Extra lastenverhoging kan de economie niet aan op dit moment. Wanneer de staat geld nodig heeft, dan wordt het tijd om de inboedel te verkopen. De overheid heeft de laatste jaren een aantal grote aankopen gedaan. ABN AMRO, SNS. En het wordt tijd om die op marktplaats te zetten. Nu is het tijd dat deze bedrijven, die weer op zichzelf kunnen staan... en die weer goed georganiseerd zijn, de markt op te brengen. Maar Wientjes is zo'n beetje de enige die dat een goed idee vindt. Minister van Financiën Dijsselbloem is niet van plan om een uitverkoop te beginnen. Ik ben uh, ingehuurd om netjes op de centjes te passen. Uh, op onze schatkist te passen. En dit past daar niet bij. Dus uh, ik ga geen doldwaansdagen uh, organiseren. En premier Rutte volgt daarop met een bijna dodelijk dankjewel, maar geen dank. Ik waardeer het overigens enorm dat... Hij ook nadenkt, hoe kunnen we deze problemen oplossen? Maar ik vind deze oplossing niet verstandig. En ook het gros van de economen vraagt zich af... of Wintjes langer dan een paar minuten over zijn plan heeft nagedacht. Afgezien van de slechte prijs die de staat op dit moment voor de banken zou krijgen... lost dat het probleem niet op. Als je nu de boel naar de rommelmarkt brengt, de banken verkoopt, de gasunie verkoopt... heb je even geld, maar daarna kom je dat geld gewoon weer tekort. We hebben een structureel probleem in Nederland. En dat was het einde van het ongetwijfeld goed bedoelde advies van de werkgeversvoorzitter. De pakjesbezorgers van PostNL pikken het niet langer. Deze zelfstandige ondernemers zien zich geconfronteerd met onaanvaardbare nieuwe eisen van hun opdrachtgever. PostNL stelde de vergoeding per pakje naar beneden bij en toen was de maat vol. We hebben met z'n allen een nieuwe auto gekocht voor een tarief van 1,30 euro en 1,40 euro. Zodra we de leasecontract helemaal goed hebben, we hebben een paar maanden gereden, komt de baas en zegt, jongens, jullie gaan rijden voor 88 cent. PostNL houdt er een andere redenering op na. Er worden tegenwoordig meer pakjes verstuurd... en dus blijft het netto resultaat voor de bezorgers hetzelfde. Dat is de, de wet van, van, van de logistiek. Hoe hoger het volume, hoe lager de tarieven. En ondertussen stapelen de pakjes zich op in de distributiecentra. Tienduizenden wachten er op bezorging. Maar daar heeft het bedrijf iets op gevonden. Studenten en het kantoorpersoneel gaan postbode spelen. Zelfs de directeur strategische business development wordt ingezet. Dat was eerder gedaan, hoor. Op straat lopen met de bestelling. Toen ik studeerde, dus wat dat betreft, is het een beetje een ervaring. De fnv is in onderhandeling met het postbedrijf en wat daaruit komt is nog niet bekend. Die vanmalen sociale media. Door al dat geFacebook en getwitter is het voor de politie nauwelijks nog mogelijk om grote alcoholcontroles uit te voeren. Zodra er een controle wordt opgetuigd... is de twitterende drankrijder al op de hoogte en gaat een blokje om. Maar daar heeft de politie iets op gevonden. Flexibele, verplaatsbare controles. Klein, wendbaar en binnenkort overal. We gaan steeds vaker uh, het motto toepassen stop is blazen. Dus als u ergens gecontroleerd wordt niet eens bij een specifieke controle. Als u in contact komt met de politie moet u altijd een blaastest afleggen. Bij elke gelegenheid even blazen dus. Deze bestuurder maakt zich geen enkele zorgen. Nee, dat doe ik nooit. Waarom niet? Ik drink geen alcohol. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Dat vanmorgen staat in de krant die gelezen is door Freddy van Tijden. In de nieuwe richtlijn van Artsenfederatie KNMG voor levensbeëindiging van pasgeborenen... staat dat het leven van een stervende baby eerder beëindigd kan worden als de situatie voor ouders te zwaar wordt. Als van een baby met een zeer slechte prognose de beademing wordt beëindigd willen artsen spierverslappers blijven toedienen... omdat de aanblik van een naar ademhappende baby... voor de ouders onprettig kan zijn. Daardoor overlijden baby's binnen een paar minuten... en niet binnen een paar uur. Het forensisch medisch genootschap noemt het zeer onwenselijk... dat de KNMG het lijden van anderen laat meewegen... bij het actief beëindigen van hun leven. Dan is het hek van de dam, zegt het genootschap in trouw. Het AD schrijft over het vervolg van de eindexamensoop. Leerlingen van zeker tien middelbare scholen... moeten hun herexamens mogelijk overdoen, zegt de onderwijsinspectie. Hun gecorrigeerde herexamens zijn zoek. Scholen uit het hele land hebben zich bij de onderwijsinspectie gemeld. Vandaag werd gezegd dat de verdwenen herexamens zijn blijven liggen... bij de stakingen bij de post. Maar PostNL zegt dat de eindtoetsen net als aangetekende post... meteen uit het proces worden gehaald. Ook tijdens werkonderbrekingen. De fracties van CDA, ChristenUnie en SGP vinden dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs morrelt aan de vrijheid van onderwijs. Er was vandaag een debat over Dekkersplannen voor scholen waarin bijzonder en openbaar onderwijs samenwerken. De toeslag die alle kleine scholen nu krijgen wil Dekker rigoureus wijzigen. De ChristenUnie noemt de nieuwe plannen een bom. Onder het duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs. Dat schrijft het Nederlands dagblad. Inbrekers in Almere krijgen soms lagere straffen omdat ze al zijn verlinkt voordat ze daadwerkelijk het misdrijf hebben gepleegd. En dan krijgen ze dus alleen straf voor een poging tot inbraak. Dat vertelt burgemeester Joetsma in Metro. Zo'n duizend hondenbezitters hebben trainingen gevolgd om inbrekers te herkennen. Dat is een enorm succes, zegt Joritsma. We hebben echt al een aantal inbrekers op heterdaad kunnen aanhouden. En in bepaalde buurten is er een duidelijke afname van het aantal inbreken, inbraken. Metro schrijft dat steeds meer consumenten een ouder model smartphone kiezen... en niet het allernieuwste. Uit onderzoek in opdracht van Telvoort blijkt dat veel kopers... liever dat iets oudere model kopen als dat goedkoper is. En vaak is dat zo. Het verschil kan aanzienlijk zijn. De Telegraaf schrijft over Ludie Boeken... Een Amsterdammer van 60 die in de nieuwe film met Brad Pitt speelt. Het is zijn eerste film en hij werd bijna uit het niets gevraagd... voor een rol in World War Z. Boeken zegt, een paar uur later al had ik de tekst in mijn mailbox. Inmiddels is de film in Amerika al in roulatie en staat Boekens telefoon roodgloeiend met aanbiedingen. De Crown Estate, het vastgoedfonds van de Britse kroon, heeft een recordwinst geboekt. Afgelopen jaar noteerde het Koninklijk Vastgoedfonds een netto winst van 253 miljoen pond, dus bijna 300 miljoen euro. En de Engelse vorstin ontvangt daarvan een percentage. Haar inkomsten stijgen met 5 naar ruim 44 miljoen euro, schrijft de Volkskrant. Tot de Crown Estate behoren onder meer Regent Street in hartje Londen, het park van Windsor Castle... Enkele winkelcentra, een groot windmolenpark in de Noordzee... het Savoy Hotel in Londen, de ren- en golfbaan van Ascot, diverse kastelen en paleizen, grote stukken bos in Somerset... een groot deel van de Britse kustlijn en de zalm in de Schotse wateren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 Hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes. We've got holes. But we carry on. Passenger was dat met holes. Het kabinet Rutte 2 kabinet zonder vrienden, volk, vakbond, oppositie en werkgevers... allemaal roepen ze het moet anders. En Vandaag was het dus werkgeversvoorman Bernhard Wientjes... die zich mengde in de strijd. Laten we het tafel zilver verkopen. ABN AMRO en SNS. Dan hoeven de lasten niet te worden verzwaard. Dat is zijn plan. We gaan het dus hebben over tafelzilver en eenzaamheid met de politieke redacteur Joost Vullings. Goedenavond, Joost. Ja, goedenavond, Chris. Eerst maar eens even dat tafelzilver. Um, zien ze er in Den Haag naar uit om inderdaad de uitzet op marktplaats te zetten? Nee, nee want de prijs van zilver, van en, dan, en dan hebben we het wel over banken, die is bijzonder laag op dit moment. En uiteraard, als je ze te koop zet en je vindt kopers, dan, dan zal je best veel miljarden binnenhalen. Maar dat geld kan je maar één keer uitgeven. En wat vraagt Brussel nu juist van ons? structurele bezuinigen. bezuinigingen. Dus niet dat je een gat met één meevalletje vult, maar dat je gewoon jaar in jaar uit minder uitgeeft. Nou, in dit geval dus 6 miljard uh, euro. Dus zelfs als het kabinet oren zou hebben naar dit plan, dan loopt het stuk uh, op de eisen van de begrotingszaar uit, uit Brussel, Olly Reen. Hmm. Maar ik merk ook dat het plan niet echt serieus wordt genomen. Ik zie het persoonlijk ook meer als een hartekreet kreet van Bernard Wientjes, die gewoon vreest dat bij zijn achterban de werkgevers de rekening wordt neergelegd. Ja, en die achterban. Man zucht al jaren onder de crisis. Vandaar uh, ja, deze hartekreet. Ja, toch nog even, want ik heb dat argument vandaag ook uh, vaak gehoord: van ja, nee, maar het is niet structureel, maar. Uh, je, je kan toch het een doen en het ander niet laten. Structureel uh, maatregelen nemen. En om te voorkomen dat je ook lasten moet verzwaren, dan nu even uh, tafelzilver verkopen. Nou ja, wat je zou ervoor kunnen kiezen: van, dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Je gaat wel bezuinigen, maar geen belastingen verhogen. En ja. dat, kan je, dat zou je dan kunnen afdekken met dat geld van, die, van, die, uh, uh, van de tafelzilver. Maar ook dat, ik, dat helpt dan maar 1, 2 jaar. En daarna heb je nog steeds weer een gat. Huh. Ja, maar goed, tegen die tijd gaat het veel beter met de economie. Dat weten we allemaal, toch? Of ja. niet? Nou ja, dat ja. zou kunnen, maar ik geloof <laughs> dat minister Dijsselbloem van Financiën... er een beetje wit van wegtrekt en die zal dat vast... Uh, ja, beleids, uh, beleidsvorming op de pof, daar houdt hij niet zo van, geloof ik. Nee. In ieder geval was het uh, signaal, zoals dat dan heet, uh, duidelijk. De, de werkgevers staan ook niet meer achter het uh, Be bezuinigingsbeleid. Bezuinigingsbeleid loopt, loopt het kabinet Rutte... inmiddels inderdaad helemaal alleen voorop in de optocht, of...? Ja, daar begint het wel op, op te lijken. Kijk, Hans van Milo zou... Eigenlijk ooit over het kabinet Lubbers 3. CDA, PvdA met kok op financiën. Dit kabinet is van niemand. Ja, en daar begint het nu ook wel op te lijken. Uh, laten we even naar het weekend gaan. Toen kwam Maurice de Hond met een peiling. Waaruit bleek dat nog maar uh, uh, twee derde van de Nederlanders, Nederlanders wil eigenlijk dat dit kabinet de rit niet uitzit. Wilde dus vanaf. Hmm. Uh, Heerts van FNV zegt, ik, die zes miljard, dat zie ik niet zitten. Dat moeten we niet doen, die bezuinigingen. Uh, Biesheuvel van het MKB, van de winkeliers, om het zo maar te zeggen, nam ook al afstand van het kabinet deze week, nou, gisteren in het debat... de voltallige oppositie, nou, vandaag de werkgevers. Ja, het begint toch een beetje het verhaal te worden van, van Remy... die heel alleen is op de wereld. Dus ja. het kabinet staat wel alleen, ja. Nou ja, eerst, laten we eerst even uh, die sociale partners. Want Je, je noemde Heertsen al. Nou, mevrouw Van Brenk hoorde ik zaterdag op de radio. Die zei, uh, 6 miljard betekent einde sociaal akkoord... Um, is er nog een sociaal akkoord? Ja, de, gek genoeg, of gek genoeg. Het sociaal akkoord is, is springlevend. Want er is heel veel kritiek op die 6 miljard aan extra bezuinigingen. Maar als je aan alle betrokkenen vraagt... dus leden van het kabinet, vakbond... Eh, niet aan mevrouw Van Brenk, maar wel Anton Heerts... en aan de werkgevers van ja, moet het sociaal akkoord blijven... dan zeggen ze ook allemaal ja. En dat is ook echt gemeend. Ik denk ook dat geen van de, de drie partijen er belang bij heeft... om dat sociaal akkoord op te zeggen. Maar het sociaal akkoord was ook bedoeld om breed draagvlak te hebben... Voor het kabinetsbeleid. En rust te creëren en ons rust. allemaal weer vertrouwen ja. te geven, zodat we de centjes gaan laten rollen. Ja, ja en dat werkt. Ik er is draagvlak voor wat er in het akkoord staat, maar voor de rest van het kabinetsbeleid is er dus geen draagvlak meer. Dus, en wat dat betreft is uh, het sociaal, sociaal akkoord ook volledig uitgewerkt, want vertrouwen heeft niemand een in. Ja, dat was natuurlijk de hoop van onze premier. Uh, ik vond dat al vrij uh, optimistisch om te denken dat een akkoord uh, met heel veel ingewikkelde inhoud mensen zou ertoe bewegen om rustig te worden en geld te gaan uitgeven geven. Maar goed, uh, zover hij die hoop had, is in ieder geval nu zeker dat het niet gewerkt heeft. Nee. En goed, dan uh, het gebrek aan politieke vrienden van, uh, van dit, dit kabinet. Gisteren uh, dat debat over die 6 miljard maakte de oppositie niet echt een blije indruk, inderdaad. Nee, nee, bepaald niet. Maar de andere kant, dan hoor je vandaag ook in de wandelgangen, dan, dan, dan zegt een VVD-Kamerlid heel fijntjes tegen mij, nou, ik ben toch wel heel benieuwd naar de tegenbegrotingen op Prinsjesdag. Want ze roepen wel hard in zo'n debat dat, dat wij het niet goed doen, maar echt met alternatieven komen ze niet. Diederik Samson zei vandaag tegen mij in de wandelgang... ja, ze komen wel met alternatieven, maar die zijn erger dan wat wij doen. En wij zijn nu eenmaal een bezuinigingskabinet, dus ja... wij verwachten ook geen bloemen. Het begint nu een beetje een soort uh, mantra te ja, worden. Ja, dit is een nieuwe, hè? Ja. ja maar goed, Diederik Samson zei wel terecht tegen mij. We hebben natuurlijk gisteren enorm veel kritiek gekregen. Uh, hij, uh, het kabinet, de VVD. Maar aan het einde van het debat, als je de zetels gaat tellen... welke partijen uiteindelijk het ermee eens zijn dat er 6 miljard bezuinigd wordt. Ja, dan, dan is dat dus naast de Partij van de Arbeid en de VVD. is dat ook D66, het CDA, de SGP. Is er uiteindelijk een brede steun? Dus er wordt wel heel veel lawaai gemaakt. En bijvoorbeeld GroenLinks en D66 zitten op dit moment. Eh, met het kabinet te onderhandelen over. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. over kindregelingen en het onderwijs. Dus kortom. Eh, er wordt het, gewoon wel onderhandeld. Ja, ondanks ja, al die ketelmuziek van gisteren. Ja, er wordt, er wordt heel veel lawaai gemaakt. Maar als ze zaken kunnen doen. is de oppositie daar wel. Eh, toch wel bereid toe. Dus de oppositie hmm. is hard van Spijkerhard, maar soms nog wel een beetje zacht van binnen. En komt het kabinet er dan uiteindelijk, bij die 6 miljard, met, met dat soort wielen en dielen, toch? Nou, in de Tweede Kamer. De nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, in de Tweede Kamer wel, omdat ze natuurlijk gewoon de meerderheid hebben, VVD, en Partij van de Arbeid. Op delen zal het gesteund worden in de Tweede Kamer. Maar ik vrees dat bepaalde delen. Maar goed, we moeten afwachten wat er in dat pakket zit, het niet gaan halen in de Tweede Kamer. Ja en dan moet het naar de Eerste Kamer. En dat hoor je nu ook wel gewoon in kabinetskringen: van nou, laten we het er maar gewoon naartoe brengen. En kijken of de senatoren dan uh, bereid zijn. Het lef hebben om, om door te pakken. Dus daar wordt het spannend in het najaar. Ja, het wordt een, een, een heet najaar zoals dat heet Chris. Ik uh, kan er nu al naar uitzien. Dankjewel Joost. En uh, ja, het woord tafel zilver viel vandaag heel erg vaak. Uh, op de radio en op televisie. Um, maar hoe zit het eigenlijk met het echte tafelzilver? Moet dat ook verkocht worden in deze crisistijden? Aan de telefoon heb ik Babette van, Brink, van Den Brink van Veilinghuis De Zwaan in Amsterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wordt er veel tafelzilver aangeboden ter veiling in De Zwaan? Ja, dat komt er redelijk veel voor, ja. En, doet het... en doet het nog wat, tafelzilver? Nou, dat doet helaas over het algemeen uh, zo'n beetje de smeltwaarde van het zilver. O jee. Ja. En dat is niet veel? En dat is, nou, dat is een tijdje geleden heel veel geweest. Zoiets van 800 euro per kilo. En dat is inmiddels uh, in een paar maanden gezakt. naar nou, maar 300 euro per kilo. Ja. Dus als mensen hun tafel zilver hadden willen verkopen... hadden ze dat beter een paar maanden geleden kunnen doen. Oké, okay, dus ook wat dat betreft niet zo'n goed idee. Van, van wie komt dat zilver dan? Wie biedt dat aan? Ja, dat zijn inderdaad mensen die uh, zeggen van... God, uh, het ligt maar in de la en mijn kinderen willen het niet. En met kerst hebben we ook geen zin om het te poetsen. Dus laat het maar verkopen. Hmm. En uh, is, er, is er dan wel vraag naar? Ik uh, bedoel, sta, staan, er wel mensen klaar om te kopen en ga, nou ja, gaan ze de, het dan de, omsmelten de, of wat doen ze ermee? Nou, ja, dat inderdaad het minder, minder interessante tafelzilver of de vorken die echt al afgegeten zijn, dus 150 jaar oud. En waar de vorken de niet meer netjes van zijn. Dat wordt echt gekocht door de handel en die smelten het om. En als je echt een mooi bestek hebt, dan zijn er altijd nog wel particulieren die gelukkig waarderen dat je voor? Uh, voor een misschien duizend euro... een mooie tafelkassette koopt... waar je dan inderdaad op de chique, chique momenten, van kan genieten met, met de, je de familie, kerst. Ja, met de kerst, ja. of in de paas, et cetera, ja. of, of, of, of gewoon elke dag, want ik, ik moet zeggen, um, het eet echt een stuk lekkerder van een zilveren bestek <laughs> dan van een stukje bestek roestrijdstaal van de Ikea of ja. de Hema, ja. en uh, wat dat betreft kan ik iedereen ook aanraden, koop één keer, doe de investering van een paar honderd euro en koop een mooi bestek en daar heb je de rest van je leven plezier van. En, en hoe vaak kunnen ze dan bij u terecht? Ze kunnen zo'n beetje vier keer per jaar bij ons terecht. En dan hebben we 250 nummers zilver, waarvan ook veel bestekken in tafel zilver. Nou, ja. Misschien komt meneer Wintjes wel een keer langs. Ja, dat lijkt me een goed idee. Oké. Okay. Ja. <laughs> okay. Hartelijk bedankt, mevrouw Van der Oké, okay, graag gedaan. But I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 about to twist. I've had enough.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 Jack Johnson was that sitting, waiting, wishing... Een goed gesprek tussen Barack Obama en Nelson Mandela zit er helaas niet meer in. Officieel gaat Obama tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika morgen ook niet bij hem langs. Maar waar zouden de twee het over gehad hebben... wanneer Mandela nog wel goed van lijf en leden... of in ieder geval van de tongriem geweest zou zijn? Ik bespreek het met Bart Luierink, hij is hoofdredacteur van ZAM Magazine... en met Tom-Jan Meus, voormalig correspondent in de Verenigde Staten van NRC Handelsblad. Meneer Meus in de studio... Goedenavond. Goedenavond. En Bart Luijwink hier in de studio. Um, Bart Laring, denk je dat uh, Mandela Obama graag zou hebben ontvangen? Oh, zeker. Ik weet ook zeker dat hij begonnen zou zijn met te zeggen... dat hij ongelooflijk vereerd is... dat hij Barack Obama op bezoek uh, krijgt. En zou dat gemeend zijn? Ja. Ja, Baudela is een kunst in het omdraaien, maar ik denk dat hij dat echt... en misschien heeft dat wel iets te maken met 27 jaar in je eentje... in een cel van 4 bij 4 zitten, 4 bij 4 meter. Aha. Echt iedere keer weer, dat straalt hij iets uit van wie ben ik dat dit, dit mag meemaken. Ja. Ja. Tom Jan Meus, hoe zou dat voor Obama geweest zijn? Uh, hij zou zeker hebben gezegd dat het een van de grootste momenten uit zijn leven zou zijn. Hmm. Zou, ze hebben elkaar één keer ontmoet, hè? Uh, ja, ze hebben elkaar één keer ontmoet. Het is eigenlijk frappant dat ze elkaar zo weinig hebben ontmoet. Natuurlijk, ja. Daar klopt iets niet. Uh, dit zijn mensen die, uh, die min of meer voor elkaar geschapen waren. Uh, zijn... Sorry. en mm. uh, die, uh, die zoveel uh, gelijkenissen hebben... dat, het, uh, dat zij mentaal uh, bijzonder veel met elkaar te maken hebben. Ja. En ze hebben tegelijkertijd... Uh, men, zeker van de kant van Obama, die had politiek belang erbij om tegelijkertijd uh, Mandela een beetje van zich af te houden. Het is een beetje droevig, maar dat is ook een politieke werkelijkheid geweest. Ja, want wat, wat, wat klopt daar dan niet? Ik bedoel, waarom, uh, waarom had Obama dat politieke belang om hem een beetje van zich af te halen? Wat uh, Obama en eigenlijk ook Mandela natuurlijk allebei konden... was uh, een zwarte politicus zijn zonder uh, de blanken uh, tegen zich in het haar te jagen... De techniek mm -hmm. die Obama daarbij hanteerde... was altijd om uh, nooit de boze zwarte man te hoeven zijn. Mm -hmm. En de beste manier om dat nooit te hoeven zijn... was zo min mogelijk met andere zwarte mensen in beeld komen. Ja. En dat is de... Zo was zijn campagne in 2008 succesvol. Ja. En hij heeft tot en met vorig jaar aan zijn herverkiezing gewerkt... en heeft dat zo lang mogelijk volgehouden. Ja beetje tragisch, uh, Bart, Bart Luierink. Um, ja. Zou Mandela daar begrip voor gehad hebben? Want uh, Mandela was natuurlijk ook heel erg iemand die begreep dat de praktijk weer barstig is. Niet? Ja, daar ligt natuurlijk ook een van de, van de thema's waarvan je zou wensen... dat hij dat eens uitvoerig met, uh, met Obama besproken zou hebben, aan de mm -hmm. macht zijn maar toch niet heel veel macht hebben. En uh, dus als je presi als president aantreedt, je ervan bewust worden... dat die grote dromen die je wilt verwezenlijken, dat die stuiten op de smalle marsjes die, uh, die, die mogelijk uh, zijn. Uh, dus ik, ja, ik, ik denk dat Mandela wel begrepen zou hebben dat, uh, uh, dat Obama uh, om de redenen die uh, uh, Tom Jameo schreef, uh, uh, niet zo snel die kant op wilde. Uh, en ook niet gezien wilde worden als een Afrikaanse president. Dat kleefde natuurlijk aan, omdat er nogal lijnen campagnes werden gevoerd. He, je bent eigenlijk geen Amerikaan, je komt eigenlijk niet hier vandaan... Uh, je liegt over je afkomsten mm -hmm. enzovoorts... Um, en ja, dat kwam dus ook niet goed uit om Mandela te zien. Ik denk dat Mandela dat begreep. Ja, niettemin Tom Jan Meus. Uh, ik, ik heb vanavond even dat voorwoord gelezen dat Obama geschreven heeft... bij uh, het, het tweede autobiografische boek van, uh, van Mandela. Hè? Mm. Uh, Conversations with Myself. <coughs> Daarin laat hij toch duidelijk merken... Dat, dat de wortels van zijn politieke activisme bij Mandela liggen. Hoe zat dat precies? Nou, ja, luister. Obama is natuurlijk de eerste die zal uh, onder ogen zal komen hij geen president van de WS zou zijn geworden zonder Mandela. Mandela is de man geweest die ook Amerikanen ervan heeft weten te overtuigen... met name blanke Amerikanen, dat zwart leiderschap niet per definitie vijandig was. Dat dat niet per definitie een afrekening van oude schulden hoefde te zijn. Uh -huh. En dat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de principiële goodwill die al bestond voor een potentiële zwarte president op het moment dat... Obama ook nog een voortreffelijke kandidaat daarvoor bleek te zijn. Ja, ja. en het gaat echt ver terug, hè? want, want uh, hij zegt... mijn, mijn eerste uh, actieve uh, politieke stappen waren uh, in, in een anti-apartheidstijd in Amerika. Nee, op, op Harvard, waar hij heeft gestudeerd... overigens ging Obama relatief laat studeren. Hij is eerst, zoals we weten, een aantal jaar opbouwwerker in Chicago geweest. En, en ging uh, eind 20 was die, dacht ik, uh, op, op Harvard studeren. En daar deed hij actief uh, anti apartheidsstrijd Interessant is ook overigens dat hij dat eigenlijk altijd een beetje, als je Dreams from My Father leest, mm -hmm. uh, hij zijn. zijn het boek waarin hij zichzelf heeft gedefinieerd. Uh, daar, daar vind je nauwelijks iets van terug. Maar in de archieven van Harvard is dat allemaal wel opgeslagen. En later, toen hij eenmaal president was... toen heeft hij het ook wel laten blijken. Uh, maar ook hier is hij er ambivalent mee omgegaan. Eigenlijk uh, heeft hij het een beetje ja, ja. Bart, welke, uh, welke kwesties zou Mandela... Uh, zeker met Obama hebben willen bespreken morgen als het gaat om Amerikaanse politiek, om zijn beleid? Nou, kant aan lijkt mij wel in aanmerking komen. Een uh, gevangenis, uh, waterboarding, andere martelmethodes zijn natuurlijk dingen die zuid afrikanen en Mandela en Bizzolto... zeer uh, tot de verbeelding spreken. En ik denk dat hij, hoewel hij ook daar begrip zal hebben... voor de moeite die uh, Obama ondervindt om die belofte na te komen... Uh, dat hij daar ook uh, tegelijkertijd uh, de, dat pijnlijk getroffen is, dat dat nog steeds open is. Dat zou denk ik wel een belangrijk uh, punt zijn. Ja, ja, ja. maar, maar uh, gezien die weerbarstige praktijk... zou hij die, zou die wel begrip kunnen hebben voor, laat ik zeggen, Obama's antiterrorisme-politiek... en het feit dat er eigenlijk behoorlijk veel continuïteit zit... in die antiterrorisme-politiek tussen Bush en Obama... Ja, kijk, Mandela heeft zich uh, behoorlijk opgewonden, natuurlijk, over het beleid van de voorganger van, uh, van Obama, Bush. Hè, en heeft ook nog eens de oude Bush gebeld vlak voor het uitbreken van die oorlog Met oh, ja? de vraag: kun je je zoon niet een beetje tot orde roepen? Want die kreeg hij niet aan de telefoon. Uh, dat heeft hij niet over onder stoelen of banken gestoken. En Mandela stond natuurlijk heel erg voor de gedachte dat het aan de internationale organen is om die oorlog had niet te beginnen. Mm. En daar ontrok Amerika zich uh, aan. Dat doet uh, Obama natuurlijk niet. Dus uh, ik denk dat Mandela waardering zou hebben... voor het feit dat uh, Obama ja, nog nou, allerlei praktijken... geen einde heeft gemaakt, maar wel een twee oorlogen. Ja, ja. en um, wanneer het op uh, Guantanamo zou komen... wat, uh, wat, wat zou Obama uh, ter verdediging kunnen inbrengen, Tom Jan Meus? Nou, Obama zou uh, uitleggen, en dat is geloof ik ook waar dat sluiten van de kwartaal onvoorstelbaar ingewikkeld is. Uh, dat, dat, daar, uh, uh, hij heeft het oprecht geprobeerd. Uh, het is om allerlei redenen die te uitvoerig zijn voor deze uitzending... was het onmogelijk om te doen. En daarna heeft hij zich bij moeten neerleggen... Obama is een... Uh, Uitermate pragmatische man, zoals we inmiddels weten. Mm -hmm. uh, dat van Hoop, dat was toch meer voor de presentatie. De werkelijkheid is een praktische, pragmatische man. En, uh, en dus heeft hij er zich bij neergelegd. En welwetend over is uh, uh, bij Obama... Dat, dat hij ten diepste ervan overtuigd is... dat dat ding gesloten zou moeten worden. Maar hij weet ja. dat het hem niet gaat lukken. Hij heeft het in Berlijn ook weer gezegd, hè? Gewoon ja. dat ja. moet dicht. Ja. Ja. Ja. Um, even Praktisch, morgen. Denk, denk je dat Obama uh, toch morgen nog veel moeite gaat doen om even bij Mandela langs te gaan? Ik denk dat het op, in, op dit moment uh, lijkt het mij dat hij er alles voor doet om, uh, om, om dat te bereiken. Ik, ik, ik, ik kan de gezondheidstoestand en dat soort omstandigheden niet beoordelen. Ik weet niet of het, hoe, in hoeverre het mogelijk zou zijn, maar als het enigszins kan gaat dat zeker gebeuren. Ja. Want van hun vorige ontmoeting staat... las ik ergens uh, de foto op zijn bureau in het Oval Office hè, in het Witte Huis. Ja. ja, ja. ja. Um, wat denk jij, Bart? Jullie zijn met het ZAM Magazine uh, uh, de hele tijd al bezig... om dat nummer te maken dat dan uit moet komen. Um, zou het nog mogelijk zijn? Ik denk dat dat heel erg ervan afhangt uh, hoe hij morgen is. Uh, en als het, ik ben het met Tom-Jan uh, eens... als het ook maar even mogelijk is, zal het uh, gebeuren... Maar ik denk eigenlijk dat de kans heel erg klein is. Toch? Ja, want dan wordt het toch een foto aan een ziekbed met allemaal nare apparatuur. En dat, dat, dat wordt een hele rare... Ja, dan ik denk ik, als het gebeurt nog niet eens een foto. Dat mm. zou mij hoogst verbazen. Nee. ja, Goed, dat gaan we afwachten. En dat gesprek wat we hier een heel klein beetje ons hebben proberen in te beelden... gaat er in ieder geval niet van komen. Heel hartelijk dank, Tom Jan Meus en Bart Luuring. En inmiddels uh, staan in de studio opgesteld een basgitarist, twee saxofonisten en een drummer, John Engels. Goedenavond. Goedendag. Welkom. Um, een jubileum, daar gaan we zo meteen even over praten. Maar eerst spelen maar. Wat gaan jullie spelen als eerste nummer? The Wind. The Wind. Oké. Okay. <tied> Hmm. was dat. John Engels. En wie hoorden we nog meer? Op de bas? Mark Hansa. Michael Martinez En Jan Menu. Oké. Okay. Ik zei net een, uh, een jubileum. Want uh, 60 jaar in het vak. Voelt het zo? Nou, ja, hoe dat voelt, dat weet ik namelijk niet. <laughs> Als ik begin te spelen, kom ik in een andere dimensie terecht. Ja? En, en dat is het belangrijkste. En natuurlijk met uh, goede mensen spelen. Ja. Met deze vogels. Het ja. zijn voor mij allemaal vogels. <laughs> Daarom is dit stuk wat we net speelden ook zo toepasselijk. Want iedereen is een andere vogel. Die vliegen alle windrichtingen heen. Hm. En u hebt heel wat vogels langs zien vliegen hè? Ja. In, de, in die 60 jaar. Er zijn ook een heleboel verdwenen. Ja, ook definitief weggevlogen. Ja. Ja. Ja. Ja. Kunt u zich nog herinneren wanneer u voor het allereerste drumstokjes in uw handen had? dan zal ik snel heel even heel snel mijn grootvader die speelde een beetje drums mijn, mm -hmm. mijn vader dat was een drummer fantastische drummer voor de oorlog en na de oorlog professionele drummer ja die die zich heel, heel groot ja. en mijn vaders broer speelden ook drums ja. en ik ben de oudste van de dertien en ik heb mijn jongste zusje Truus Engels die speelt drums ja. Robbie en Shaki Engels die spelen ook allemaal drums ja. allemaal auto die katten die had, wat zeg ik nou allemaal? Nee, er vloog iets anders net door me. U was in gesprek met die meneer. Ja, over Mandela, ja. Ja, nou, dat was zeer indrukwekkend voor mij. Want ik ben namelijk op het eiland geweest. Ja. Op het eiland? Hm. Ja. Dus dat vloog er even in. Ja, ja. Dus dan ga ik weer over naar de andere golflengte. Ja, maar uh, dat herinnert u zich goed, dat Robbe Eiland. Wat maakte, ja, ja. Dat, wat maakte dat voor indruk? Eh... Uh, de stilte en de uitstraling van, van, vanuit die... Vier uh... bij vier was het, geloof ik. Hè? Bij... Ja, dat is niet te geloven. Ja. Ja. Hoort, u, hoort u dan muziek als u daar staat? Eén moment wel, de andere moment niet. Hm. Dat hangt ervan af. Hoe, hoe de signalen uit het universum komen. Hm. Weet u nog wat u hoorde toen u daar stond? Nee, dat zou ik nu niet meer nee. weten. Nee. Ja, de, de wind, de zee en de golven... Hm. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is, want dat is de natuur. Ja. Ja. Even terug naar dat uh, kinderrijke gezin. Um, was het meteen duidelijk dat u drummer zou worden? Eigenlijk niet, want mijn vader die wou het eigenlijk niet dat ik de muziek inging. Want? Geen droogbrood mee te verdienen? Nou ja, of... was natuurlijk ik heb de oorlog ook meegemaakt en alles, dus dat was verschrikkelijk. Dus, maar toen ben ik op een gegeven moment toch maar begonnen en toen ben ik uh, gaan toeren en zo... Ik ben op mijn 16e, 17e jaar toer ik door heel Europa heen. Met wat voor beelden? Met nou, allerlei dat... mensen. Ik begon in 1953, even denken. 53, met Mary Lou Williams. Op Scheveningen, toen speelde ik met Pierre Beck, die gaf mij een kans. En daarna ben ik naar de Zeren gegaan. Daar speelde ik met de Amerikaanse saxonist George Johnson. Een nachtclub op het Torbeckerplein, meen ik, in Amsterdam. In de Wagenstraat. Oh, de Wagenstraat. Hm. En Verena Allen, vernisten En, toe, en daar, vandaan ben ik naar Duitsland gegaan. Düsseldorf, taboe, speelde ik van negen tot hou maar op. Met Kid Dynamite, Surinaamse saxofonist. En zo ging dat maar door. Is het altijd uh, jazz geweest of ook andere muziek gemaakt? Nou, soms ook een beetje commercial. Niet, niet veel hoor, want ik probeerde natuurlijk zoveel zo mogelijk uh, jazzmuziek te spelen. En ik heb met de Diamond 5 vier jaar in Amsterdam in de Zerenzalen gespeeld. Dat was fantastisch. Hm. En natuurlijk met veel grote mensen. Ja, grote mensen. Uh, nou, de, de namen worden, worden natuurlijk vaak genoemd. Winter Marsalis, Stan Gets, Dizzy Gillespie, uh, Chad Baker. Uh, wat, wat, wat heeft de meeste indruk gemaakt? Van, van, die, van, die ieder, van iedereen, iedereen. Want ja? ieder, iedereen heeft, heeft iets uh, persoonlijks te vertellen. Het gaat namelijk om de personality als iemand speelt. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen... Als ik iemand hoor spelen, wil ik hem horen. En ik, ik, ik, ik hoef geen kopieën te horen en zo van andere mensen. Je wordt natuurlijk wel beïnvloed hmm. als je jong bent. Maar je moet op een gegeven moment moet je je eigen, je eigen personality zien, zien te vinden. Ja. En uh, heb je geen zin om daar een rangorde in aan te brengen? Wie de grootste personality was? Of wie het meeste indruk op u gemaakt heeft als personality? Iedereen is belangrijk in deze wereld. Dat vind ik gewoon persoonlijk. Of, of iemand die vast begint. Of een amateur is of zo. I iedereen heeft iets te vertellen eigenlijk. Mm -hmm. dan, dan vind ik het gewoon fijn om met iedereen te spelen. Wie hoorde u het liefst? Toch? Als muzikant? I iedereen die me, die me emotioneel raakt. Want mm -hmm. dat is het belangrijkste in de muziek. Emoties en bezieling. Mm -hmm. En als ik nu ga vragen wie heeft u diept geraakt, dan krijg ik ook geen antwoord zeker. Hè? Nou ja, uh, <laughs> ik kan er wel een paar opnoemen. Maar, nou, maar. Ik vind, maar op. vind, vind, iedereen is eigenlijk zeldzaam. Ja, natuurlijk heb ik met Stan Gertz, uh, Winter Massalis, Freddie Hubbard, Moody Shaw. Ja, er zijn er zoveel. Hmm. Ik heb het verleden jaar nog gespeeld met... Uh, Van R. Blake en Benny Colson. Dat, dat vond ik een hele grote eer. Nou. Dat zijn allemaal de grote mensen waar ik vroeger altijd natuurlijk naar... Ging luisteren en zo. Ja. Jan, nu, um, hoe, hoe is het om met uh, John Engels te spelen? Niet vertellen hoor. <laughs> ik zal het lekker wel vertellen. John. Ja, even de microfoon open als mag. Um, ja. Wat ik zo mooi vind aan John is dat hij compromisloos jazz speelt. En dat en, betekent? Nou, dat betekent dat, hij, dat er geen seconde verslapping is. Ik ben met muziek bezig, zoals je net uh, hoorde. Voor hem is het universum muziek en muziek is het universum. En als je bij John niet even op, op, op je toppen bent dan krijg je op je donder oh ja. En dat is heerlijk. Op is dat je, vanavond ja. ook nog weer gebeurd, toen jullie hier aan het inspelen waren? Let maar op. Je <laughs> zeker weten. Ja. Nee, de muziek, het begint elke dag opnieuw, voor mij. Ja. En dat, dat vind ik belangrijk. En ik, val, ik tuurlijk, als je zit te spelen... en tuurlijk, ik wil er diep ingaan, ik wil niet gaan zitten spelen. En dan val ik gewoon... Nou, ja, dan kan ik wel eens uit de bocht vliegen, tuurlijk. Maar als je met de goede mensen speelt, dan lost dat muzikaal op... En daar gaat het eigenlijk allemaal om. Ja. Want als je geen risico's durft te nemen, dan kom je niet verder ook. Dus ja, is... kun, je, kun, je, kun, je, kun je wel uh, gaan spelen. Maar dat, dat, het avontuur, het gaat om het avontuur. Nooit een automatische piloot nee. aan. Nee. Daar vind ik het ook zo fijn met deze mensen allemaal te spelen. Hoe, ga, hoe gaat het gevierd worden morgen? Oh, ik, ik, ik, ik laat me verrassen. Dat, dat ik. ik ga voor de muziek. Maar er is een concert morgen waar ja, mensen naartoe ja, met, kunnen. Ja, met, met Jan Menu. En met, waar is met, dat? Uh, in Amsterdam, hoe heet het restaurant? Het Stedelijk Museum. Restaurant st oh, Stedelijk Museum. oh ja, Stedelijk Museum. Ah, okay. Met Greetje Kaanveld, Paul Beurner, Maarten van Grinten en met Jan. Ah, morgenavond in het Stedelijk ja. Museum. Ja. Wat staat er nog op het programma voor uh, de volgende 60 jaar? Voor John Engels. Ah, nog zoveel. En dit, dit is eigenlijk het Barneke Bildtrio. Daar zijn we mee... Uh, dat was november, hè? In Maleisië geweest. En in Seoul hebben We hebben ook een groot, groot jazzfestival gezeten. Hebben we hebben ook een live opname gemaakt. Die is hier nu uitgekomen. En dan gaan we waarschijnlijk weer... Waar gaan we naartoe, Mark? Ja, Malaysia. Naar Maleisië ja. weer. Dus dat is wel fantastisch. En er zijn nog een paar dingen. Uh, wordt er, een, een of andere video uh, wordt er gemaakt. Voor de Slagwerkrand. En we doen gewoon nog wat concerten en zo. Nooit ophouden? Nee, tuurlijk niet. Nee. Wat wordt het laatste nummer? Hier? Nu? Witte Oké, okay. bedankt. John Engels en zijn band, 60 jaar in de Factus... en morgenavond dat jubileumconcert in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het is vijf voor twaalf. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... zit inmiddels vier dagen in de transitruimte op een vliegveld in Moskou. Ecuador heeft laten weten dat het nog wel even kan duren... voordat het land een besluit neemt over Snowdens asielaanvraag. Aan de telefoon heb ik Thijs Berman, voormalig correspondent in Frankrijk. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Ja, want uh, we bellen met jou. Er heeft namelijk op luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs. ooit zijn man maar liefst 18 jaar in de transitruimte uh, gebivarkeerd. Kan jij je dat nog herinneren? Nou ja, er ja, waren regelmatig reportages, documenten, uh, artikelen over deze. Sir Alfred, zoals hij zichzelf liet noemen... in de Franse krant, op de Franse televisie. Hij bivakkeerde daar echt in de restaurantruimte van Terminal 1... dat is die grote, ronde, betonnen kolos die daar staat... bij Charles de Gaulle, het oude ja. gebouw, zeg maar. En hij heeft daar 17 jaar gezeten, eigenlijk zo'n beetje de jaren... dat ik ook in Parijs woonde, maar hij kwam er niet uit... en ik reisde het land vol. Ja, en, en waarom zat uh, Sir Alfred, trouwens Sir Alfred... hij kwam toch uit Iran? Ja, maar hij zal niet echt noemen... Hij, hij was een beetje een verwaarde man. Op het laatst claimde hij dat hij een Deense vader had en een Zweedse moeder. Maar hij was van Iraanse oorsprong en hij had gedemonstreerd tegen de shah in 1977. Toen is hij het land uitgezet en uiteindelijk spoelde hij aan in België. Kreeg daar een vluchtelingenstatus. Claimde toen dat hij een Britse moeder had. Wilde naar Engeland en in, uh, in Charles de Gaulle, in het vliegveld van Charles de Gaulle in Parijs, werd zijn, uh, werden zijn papieren gestolen. Of, uh, en dat is één lezing van het verhaal. Toen kon hij niet meer weg. De Britten stuurden hem terug, hij kwam nog wel daar in Londen aan, maar die stuurden hem terug. En Parijs liet hem niet meer naar België gaan, want hij had geen papieren. Ja. En de Belgen zeiden, we willen je wel nieuwe papieren geven, maar dan moet je die in persoon komen afhalen. Ja, maar 22. dat kon niet, want nee. nee. ja. <laughs> ja. ja, ja. hij kon die papieren niet afhalen. En toen duurde het opeens heel erg lang. Ja, ja. Okay. We, we hebben een fragment, laten we heel even naar hem luisteren. En die terminal kept heel very long because standby without paspoort, without visa identity document. Ja, hij zegt het zelf. Het duurde heel erg lang. Jij zei het ook al. Waarom duurde het eigenlijk zo lang? Nou, dat lag ook wel een beetje aan hemzelf. Hij heeft een paar processen gevoerd tegen Frankrijk. Hij wilde graag het land in. Maar toen dat dan uiteindelijk mocht, uh, moest hij wel ervaren dat hij de Iraanse nationaliteit had. En dat wilde hij niet. Want hij zei, ik ben een vluchteling, ik heb geen nationaliteit meer. In ieder geval niet de Iraanse. Dus hij ondertekende die documenten niet. En toen heeft hij nog jaren langer daar gezeten. In dat vlieg vliegveld. Hmm. Hè, op, een, op een bankje bij een restaurant. En dat, daar werd hij onderhouden door uh, het hele personeel van het veld. Oh ja, die, kwa die kwamen die aan hem mee te brengen? Of die kwamen hem van alles brengen. Hij was heel bescheiden. Hij aanvaardde geen kleren en zo. Hij waste zijn eigen kletjes in de wc. En, uh, en zichzelf ook trouwens. Hij had daar geen douche, maar hij waste zich daar wel bij de wastafel. En hij was, leefde buiten gewoon sober. Hm. Ook nog nadat Steven Spielberg de rechter had gekocht van een boek wat hij had geschreven. The Terminal Man. Ja. The Terminal Man. En die film is en ook de, gemaakt. De, ja, en toen had hij opeens 300.000 dollar of 250.000 dollar of zo gekregen van, van Spielberg. Maar dat stond daar dan op de op de bank, op de enige bank van het vliegveld, die van de post. Van de Franse Posterijen. Ja, ja, ja. En daar deed hij eigenlijk, daar deed hij eigenlijk niks mee. Hoe, hoe is het nu met hem? Is hij weggekomen en hoe gaat het nu met hem? En na 2008 zie je eigenlijk niks meer over hem. Hij is toen wel, uh, in 2006 is hij uit het vliegtuig weggekomen. En heeft hij toch wel papieren gekregen omdat hij ziek was geweest. En hij mm. had maanden in een ziekenhuis gelegen in Parijs. En toen hebben de Fransen gezegd, nou ja, blijf dan nou maar. En uh, het laatste wat van hem is gezien is dat hij in een uh, soort van opvanghuis zat voor klozen. Want hij was wel echt psychisch in de war, hoor. Oké, okay. goed. Hartelijk dank Thijs Berman, en laten we hopen dat het Snowden iets sneller vergaat. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Eva Jinek. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een zigarette en een letztes glas im steen.